door al negens met het NOS-journaal. eu buitenlandschef Borrell zegt dat na de oorlog tussen Israël en Hamas... de Palestijnse autoriteit Gaza moet besturen. Voor Hamas is volgens hem dan geen ruimte meer. Borrell zei dat op een top in Bahrein. De Palestijnse autoriteit werd in 1994 opgericht als onderdeel van de Oslo-akkoorden. Daarin erkenden Israël en de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO elkaar voor het eerst... De Palestijnse autoriteit heeft nu alleen het gezag op de westelijke Jordaan-oever. Israëlische troepen zouden vanochtend vroeg artsen, patiënten en vluchtelingen... in het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza stad een uur de tijd hebben gegeven om het gebouw te verlaten. Dat meldde Al Jazeera op basis van een arts in het ziekenhuis. Die noemde het onmogelijk om iedereen binnen een uur te evacueren. Of er inderdaad sprake is van een Israëlisch ultimatum... en zo ja, wanneer dat dan zou aflopen is niet duidelijk. Een op de vijf mensen met een middelbare beroepsopleiding of alleen middelbare school... gaat waarschijnlijk niet stemmen. Ze hebben volgens onderzoekers van Ipsos weinig vertrouwen in de politiek. Bij mensen met een universitaire of hbo-opleiding is het vertrouwen groter. Die zeggen vrijwel allemaal dat ze wel zullen gaan stemmen. Wildrenster Caitlin Armstrong is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 90 jaar cel. Ze krijgt die straf voor de moord op wildrenster Mariah Wilson... Haar lichaam werd in mei vorig jaar gevonden in het huis van een vriend in Texas. Ze bleek doodgeschoten. Het gaat mogelijk om een criempassionnel. Wilson zou een affaire hebben gehad met Colin Strickland, de partner van Armstrong. Het weer in het noordoosten kans opmist. Verder raakt het snel bewolkt, gevolgd door regen. Pas vanavond wordt het dan weer droger. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen veel bewolking, met vooral in het noorden kans op buien. En dan wordt het iets warmer dan vandaag.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Morgen Zandvoort. Girls, we run this mother. Dick. Girls, we run this mother. Dick. Girls, we run this mother. Dick. Girls, we run this mother. Make your check come at the neck Disrespect us, no, they won't. What don't even try. The girls are taking over the world Help me raise a glass for the college grads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 Uh, uh, ja, hoe, hoe, hoe zit die relatie tussen gemeente uh, en overheid nou? En dan denk ik aan iets wat ik zelf noem de zingevingscrisis. Dat is iets wat ik zie ontstaan onder jongeren. M mensen die moeite hebben eigenlijk met hun zingeving. Uh, en er zijn nog heel veel dingen, maar weet niet hoeveel tijd ik nog heb. Nou, die, die is op, maar die een is aantal op. dingen die aanraak die komen vanzelf terug in uh, de onderwerpen die komen. Siska? Ja, uh, ik ben het met Mirko eens dat het, uh, dat het van grote invloed is op, uh, op de gemeentelijke politiek. Denk daarbij aan de, aan de regels voor de woningbouw, uh, de spreidingswet, de invulling daarvan. Maar ook verduurzaming. Er zijn nog twee onderwerpen ja. die uh, straks nog... Uh, ja, ja, die komen allemaal nog aan bod. Ja. Hè, denk daarbij vooral ook aan de fort. Als ik het even vertaal naar, de, naar Zandvoort. Uh, de, de afsluiting van, uh, die dreigt die de gemeente Haarlem uh, uh, gaat doen voor de vrachtwagens en bestelbussen met benzine en uh, dieselmotoren. Is dat, is dat niet meer lokaal? Uh, dat is, dat is Daar hebben wij last van in Zandvoort. Okay. He, omdat uh, de doorgaande weg, als een van de twee doorgaande wegen worden afgesloten voor dit soort auto's. Ja, dan kunnen ze hier niet meer komen. Dat Het is op. nog te vroeg voor deze groep mensen om, uh, om dat al in te voeren. He, die kleine bestelauto's, uh, die hebben geen geld om elektrische auto's aan te schaffen.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 Eens? Ik ben het daarmee eens, alleen wellicht liggen de, de keuzes die we maken wat uit elkaar. Maar nou we, ja, willen, we hebben je, wel hetzelfde doel voor Ogen. Als je, je beide partijprogramma's leest, dan ligt er inderdaad hier en daar ja, een ja, punt, ja. Het zou ja. heel ja. gek zijn als de VVD en de ja. P van de A het zo eens zijn. Maar mag ik iets aanvullen? Ja. En dat, en dat is dan, Daarna mag meneer Gerrits erbij, want die zit ook weer op het vinkentaal. Jazeker, eens. Um,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 Ja, stikstofbeleid moet worden aangepast om woningbouw makkelijker te maken, is de stelling. Het is eigenlijk wel een inkoppertje, niet heel controversieel in mm. die zin. Het gaat ook mm. zo meteen om de vraag hoe we dat dan gaan aanpassen. Juist. Uh, maar uh, hier kan ik ook uh, voor mondag uh, ja op zeggen. Uh, ik wil wel vast een voorschot nemen op hoe uh, wij erin staan. Want uh, Ben zijn het al, uh, de Partij van Fatsoen. Nou, we vinden het heel fatsoenlijk dat we een ieder in de gelegenheid stellen om. Uh, om, om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 gedicteerd in Brussel. Dat ten eerste, ja. Dus het is wel iets... natuurlijk, ik zeg niet dat de natuur... Uh, niet, niet te beschermen is, maar moet wel kijken van... wat heeft Brussel bedacht en werkt dat? En daar zit ik toch mee op de lijn van wat de heer bouwer wilson zegt. En uh, om een voorbeeld te geven... hoe, hoe, hoe, hoe, hoe ik persoonlijk in sta... Uh, maar veel partijgenoten ook wel... ik geloof niet dat de bouw van een woning in Zandvoort... de natuur uh, in, op de Veluws gaat. En dat is wel waar we nu mee te maken hebben. We kunnen hier geen woningen bouwen omdat het de natuur...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 Echt last van dat uh, stikstofbeleid uh, en van de regelgeving. Zo koper. Ik maak even gebruik van de telefoon van mijn collega. Zo werken wij hier samen in uh, de... Oh, je hebt een minuut. <laughs> maar ik, ja, zeker hebben we last vanuit uh, uh, Den Haag als ze uh, geen besluiten nemen. En daar gaat het eigenlijk om. En daar hebben we de vorige periode, of de het vorige gesprek ook over gehad. Want dat stikstofbeleid, et cetera, overigens zei mijn collega niet dat het stikstofbeleid op de schop moest, maar die zei dat we vooral de doelen voor ogen moeten houden. In tegenstelling tot de heer bouwberg Wilson. Dat je vooral het doel van wat voor beleid je maakt waar je naartoe wilt, dat moet je vooral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 voor alle situaties van toepassing wellicht. Maar er is wel uiteindelijk beleid gemaakt. Dat had eerder moeten gebeuren. Het Overigens, of... twee tellen. Overigens, ontslaat dat ons niet als raad... om ook besluitvaardig te zijn. Ja, ik geef, Ook een minuut? Mevrouw, nou, ja, ik mevrouw Kopen graag tien seconden van mijn tijd. Of is het graag nu weg? Als mevrouw Kopen iets spreekt, dan moet je goed luisteren. Echt hoor. nee, Ik neem het serieus als collega.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 Ja, dat, die, die stikstofregels die staan dat natuurlijk ook wel in de weg om die verduurzaming uh, tot stand te brengen want nee. eh, ik heb laatst gelezen nee. dat uh, spouwmuren uh, moeten gecontroleerd worden eerst uh, voordat er verduurza verduurzaamd kan worden dat het kost zo'n 4000 euro per, uh, per woning ja, ik kan me voorstellen dat prewonen daardoor ook wel afgeremd wordt in, uh, in, uh, in het verduurzamen terwijl eigenlijk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 zodat we dat weten en dan verder. Ja. Dus daar ben ik het wel mee eens. Maar als het gaat om... Uh...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 Kijk, daar zijn we ook geconfronteerd geweest met regels uit Den Haag. We, we, we, we, moeten, uh, we moesten, uh, hoe heette dat ook alweer, Mike, de, dat wij uh, uh, lokaal moesten gaan kijken uh, wat de gemeente kan doen om de, om de hoe heette dat nou, de energie... Uh... Transitie? Ja, energie. Regioontwerking bedoel je? je? Karim, nee, de, ja. de rest? De rest, de regionale energietransitie. Wat ja. je daar zag, en dat, en dat is een heel mooi voorbeeld van wat er uit Den Haag misgaat. Er wordt aangevraagd aan gemeentes, kijk nou wat jij kan doen. Dan kijken we wat wij gaan doen. Als Sam van we best wel wat, wat, wat mm -hmm. ideeën. Hè. Leg de daken vol met, met panelen bijvoorbeeld. Maar dan werd er gezegd. Ja maar die regel wat jullie nou bedenken dat mag niet. Want dat, want dat levert niet ja, genoeg dat op. Dat ja. is dus de frustratie. Dan moet je denken van ja, jongens. Kijk dan niet alleen naar de gemeente. Maar kijk dan regionaal wat mm -hmm. het samen opwerkt. En dan voelt dat wel. Dat zijn okay. de regels. Daar, is die, daar zie je dus het voorbeeld. De strafvaardigheid van gemeente Boort is gefrustreerd. Maar ondertussen liggen die daken nog leeg. Ja. En daar kunnen wij als gemeente weer wat aan doen. Ja, iets, iets. Dus een ja. mooi samenspel: uh, gemeente, regio en uh, landelijk. Handen worden geschud, iedereen knikt ja. ja. Uh, we gaan over naar uh, Standwoord Insights straatinterviews. Er zijn mensen op straat geïnterviewd en die uh, gaan we beluisteren oh, en wij kunnen ze bekijken. Sorry, dat, is dat is leuk. Ik geef een antwoord. 22 november is het weer zover. De verkiezingen komen er weer aan. Ik ben benieuwd wat de er daarvan vindt. En daar komen we achter in straatgesprek. Mevrouw.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 Ik, ja, ze houdt een deurtje open. Inderdaad, dat klopt. Van kopen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 Want, uh, uh, in het dorp? Nee, ja, ook in het dorp. Ook in het dorp. <laughs> ja. ja. Nee, maar ook, ook, ook als je kijkt. Uh, kijk, uh, laat ik voorop stellen: ik ben het helemaal eens met mevrouw Koper. Ik denk dat die, uh, die set van GroenLinks en PvdA. Uh, dat je ziet dat partijen, hoewel zij uh, op, op, ook op onderdelen echt verschillend denken, toch over die schaduw heen stappen en zeggen van we voor het grote belang moeten we, we, we, moeten we kijken naar de grote punten. Ik denk dat dat een, een trend is die ze gaat doorzetten. Als je kijkt naar. Nou ja, mijn uh, politiek spectrum. Dan zie ik ook een groei van de christendemocratie. Nieuw sociaal contract. Hartstikke christendemocratisch, christendemocratisch programma. Hartstikke christendemocratisch programma. De afsplitsing van de CDA, die BBB CDA ook, overvleugelt. Dat is zo, maar kijk, uh, als, als, als dat leidt tot een christendemocratisch meer sociaal uh, beleid in Den Haag, dan vind je het goed. omarm ik dat. Okay. Ik, ble, ik, ik, ik ben de CDA hart en nier. Maar uh, ik, ik vind toch. Uh, je twijfelt niet, hè?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 Ik vind iedere partij natuurlijk uh, de, de, de goede wens en intenties om uh, samen te werken en daar uh, resultaten mee, uh, mee te boeken. Maar nu even terug naar waar we het aan het begin over hadden: versplintering. Uh, ik hoor zeggen dat, er, uh, uh, dat de kiesdrempel verhogen daar geen goede oplossing voor zou zijn. Maar gesteld dat het al zo is, dan vraag ik me af welke alternatieven we En zijn we het ermee eens dat we zo verplinterd zijn? Ik denk dat we daar elkaar geen goede dienst mee bewijzen qua bestuur.